Vuur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een hele goede middag. Nog altijd zitten 22 bemanningsleden vast op het Russische schip Akademik Solskitschia. Iets dergelijks. Polavontuur. Mark Cornelissen vertelt over de barre omstandigheden daar. En volgende week begint een nieuw seizoen van de SBS-serie Danny Lowinski. Hoofdrolspelster Marlijn Weerdenburg zit hier aan tafel. Zometeen geven we gas. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De meeste werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. Blijkt uit cijfers van salarisverwerker ADP. Inkomens tot 1750 euro bruto stijgen het meest. Mensen met een minimumloon krijgen maandelijks 55 euro meer. Economieredacteur André Meijnema. Mensen betalen minder belasting hier en daar. Eh, hier en daar wordt er ook minder of meer arbeidskorting eh, betaald. De inkomensafhankelijke heffingskorting die is veranderd. Lagere premies voor zorgverzekeringswetten weer gunstig voor gepensioneerden. Nou, alles zorgt er bij elkaar voor dat dus lage inkomens... en gepensioneerden onderaan de streep meer overhouden... en eh, dat hogere inkomens moeten inleveren. De cijfers zeggen niet veel over de koopkracht. Over het algemeen stijgen komend jaar de prijzen. Er zijn btw-verhogingen en de lokale lasten nemen toe. De gezondheidstoestand van Ariel Sharon is verder verslechterd. Sommige organen van de Israëlische oud-premier geven het op en hij leidt aan bloedvergiftiging, hebben zijn artsen gemeld. Volgens het medisch team dat Sharon behandelt, vertoont zijn toestand een dalende lijn. Ze benadrukken dat hij in levensgevaar verkeert. Een van de artsen zegt dat hij de indruk heeft dat Sharon stervende is. Het is morgen acht jaar geleden dat Sharon een hersenbloeding kreeg en in coma raakte. Hij ligt sindsdien in een ziekenhuis buiten Tel Aviv.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 Eerst nog regen en motregen, daarna even zon. Vanmiddag zijn er weer buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen rustiger weer, schijnt eerst af en toe de zon. Later op de dag neemt de kans op regen weer toe. Zondag schijnt de zon geregeld en het wordt dit weekend 7 tot 10 graden.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 Op Antarctica zitten nog steeds 22 stoere zeelui vast op een cruiseschip. En de ruim 50 opvarenden die leken te zijn gered... zijn nu ook weer ingesloten door het ijs. Dat klinkt allemaal heel romantisch. En dat is het ook als je tenminste maar goed bent voorbereid. Zo is het toch, avontuurier, Mark Cornelissen? Zo is het. Ja, hoe goed moet je je voorbereiden? Nou ja, zeker als leiding op het schip erg goed. En de passagiers zal zich daar natuurlijk niet op voorbereid. Maar als je zelf in het gebied reist... Be ready. Je ja. hebt Heb, toch wel winterjassen meegenomen, neem ik aan of niet? <laughs> Ho, hoop ik wel. hebben we het zo meteen uitgebreid over. En 2013 was het Jaar voor Marlijn Weerdeburg. En 2014 lijkt dat misschien nog wel te gaan overtreffen. Je bent uh, succesvol als actrice, Marlijn, in de TV-serie Dani Lewinsky. Begint uh, vandaag weer, morgen? Nee? Was het? Uh, woensdag. Woensdag, 8 januari. Bijna, ja. Ja. precies. En natuurlijk zou de rest van Miss Molly en me. Uh, vanavond in de, in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ga je nu straks meteen bam daar naartoe... en in je make-up en je jurkje Ik, ik heb en de koffers met kleding en make-up en cd's... allemaal bij me, dus ik ga meteen door naar Leiden. Ja. Goed, dames en heren, goed dat jullie <laughs> er zijn. De nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Mark is een Paul-avonturier hier dus aan tafel. Al 2,5 week inmiddels zitten er 22 bemanningsleden. Dus vast op de academic shokalski. Ja, jij zegt het beter. <laughs> ja, jij hebt zelf wel eens vastgezeten, maar niet zo lang geloof ik. Nee, nee, nee. nee. gelukkig de omstandigheden die het schip nu treft... dat zijn eigenlijk de omstandigheden die ik zoek. Maar uh, ik reis op skis en als je op een schip zit... ben je eigenlijk kwetsbaarder, dat blijkt wel. Maar die jij eigenlijk zoekt... Dit zou jij willen? Ja, de, uh, goed pakijs is uh, wat ik het liefste heb. Ja. Dit schip niet, maar als skier op de Noordpool of Zuidpool heb ik dat liever. Ja, ja dit is jouw droom. Uh, Eigenlijk. Ultiem. Ja, want je ja. zegt pakijs, want het is een beetje een misverstand. Hè, dat mensen denken dat het aangevroren is. Uh, maar dat is niet zo. <coughs> nou, klopt. Uh, er ligt sowieso dit jaar wel heel veel ijs rondom Antarctica. Maar het probleem is natuurlijk dat, uh, dat het met name de wind het ijs distribueert. Dus de, het wind kan plotseling uh, hele pakketten ijs... met elkaar samenbrengen en iets omsluiten... En dan zitten daar enorme krachten achter. En mag je ook blij zijn als het schip niet verpletterd wordt. Ja, maar het is dus ijs dat dat, dat drijft al. Ja. En dat wordt door de wind wordt dat tegen ja, dat het, het schip aangeduwd. Ja. En nou ja, dan zet je kan dus Kan ook vast. niet meer in de achteruit dan. Eh, nou, ja. lastig. Maar dan is het even wachten op die windvlaag de andere kant op. Zodat ja. de druk eraf gaat. En hm. dan moet je varen. Maar toch is het klinkt het in mijn oren raar. Dan heb je een, een schip met, met ervaren bemanning. Wetenschappers, journalisten. Nou ja, oké. Okay, en een hoop toeristen ook nog. Ja. Maar mensen die verstand van zaken hebben. En dan gebeurt dit. Ja, ja dat ze verstand van zaken hebben is duidelijk de mannen die dit soort schepen varen. De Russische bemanning, met name, weet heel goed wat ze doen. Er is altijd een risico verbonden aan het reizen in dit soort gebieden. Dat zou je bijna vergeten in de hele industrie, maar industrie, van de andere kant, de toeristen-industrie in dit geval, of zo de toeristen-industrie. Ja. Maar zonder daar laagdunkend over te doen. Die mensen weten wel wat ze doen. En ze hebben natuurlijk ook een heel goed plan. Ze helpen elkaar ook. Dus in die zin, het is geen ramp hè, wat hier gebeurt. Uh, het is even spannend, ook voor de bemanning. Ja. Maar de mensen worden zeer adequaat geholpen. Dus eigenlijk is er niks aan de hand. Eigenlijk is er niks aan de hand. Nou ja, dit's... je kan naar huis willen omdat het kerst is en oud en nieuw. Maar goed, ja. okay, persoonlijk lijkt het mij eerlijk gezegd alleen maar fantastisch om daar vast te zitten. Wat jij Marlijn? Nou, ja, met met een hele groep met, met, met leuke mannen om mij heen zou ik me daar goed kunnen vermaken, denk ik. Ja. Zoals meneer de maestro. Ja, ja. ja. ja. Meneer de avondavonduren. Ja. Nou, het blijkt ook dat je op, op zo'n schip uh, prima wat jij zegt maar kunt overleven als leek. Een van de gestrande journalisten daarover. To this point it's been, you know, it's been an adventure, and that's kind of what we signed up for, dat is kind of what we were hoping for. I mean, it's fun -ish. But, um, it's quite stressful. I miss my girlfriend. I miss my family and friends. I miss banana, peanut butter milkshakes. And I miss, I miss just a nice comfortable bed. mm -hmm. Ja, nou ja, ja. Um, goed. Zijn girlfriend en, en de pindakaas en een lekker bed. Het kan erg. Uh, het kan erger, zou ik Zo zeggen. Begint, ja. Maar is het, is het alleen maar deze kleine ongemakken? Of zeg jij, nou, het kan ook echt wel gevaarlijk zijn? Nou, kijk, de, de mensen zijn weg, dat is goed. Die bemanning blijft achter. Die gaan nu natuurlijk proberen dat schip eruit te halen. Ook zij zouden eventueel, als het echt misgaat, geëvacueerd worden. Daar ben ik van overtuigd. Uh, het is niet geheel zonnegevaar, dus je weet echt niet wat het pakijs gaat doen. Er is niemand die kan voorspellen wat er nou gebeurt. Dus uh, het kan ook zijn dat het schip inderdaad vast blijft zitten en dit seizoen niet meer wegkomt. Maar wat, wat kan het pakijs dan gaan doen? Nou, het blijft gesloten en de winter nadert daar uh, langzaam maar zeker. Dan dalen de temperaturen, gaat het zeeijs weer wat aangroeien. Ja, en dan heb je best kansen dat het, dat het erin blijft liggen. Al verwacht ik dat niet, hoor. Maar het is wel een scenario waar je rekening mee dient te houden... waar die mensen ook verantwoordelijk voor zijn. Want je moet vanuit de, de wetbescherming Antarctica... ook zorgen dat je eigen rommel opruimt. En je kan niet een schip daar zomaar laten zinken en denken... jammer, we schrijven het af. Nou zijn de Chinezen gekomen, even verderop met een paar helikopters. Die hebben die uh, journalisten en die hebben die reizigers hebben die ontzet. Ja. En die zijn nu aangekomen in Chinees schippen. Dat gaat volgens mij ook niet de goede kant op. Australische schip, hè, zijn ze nu Australische oh, ijsbrekeren. Australisch, maar dat uh, maakt ook niet uit o, ook dat Schip inderdaad, maar die, die, het schip is slim. Die gaat nu niet vechten tegen iets waar ze eigenlijk moeilijk tegen kunnen vechten. Dus ze wachten weer een beter moment af. Ze dus zijn ze zitten weer vast? Ze zitten weer even vast. Ja, een moed, de leuk, natuur speelt. Hè. Je betaalt 2000 euro en je krijgt voor 10.000 euro waar van <laughs> je geld. <laughs> het zal iets meer zijn geweest, denk ik. Maar jij zegt de winter komt eraan. Uh, die is lang en koud... En ja. daar hebben ze niet genoeg proviant voor? Nee, zeker niet. Nee, en ook het schip heeft niet oneindig veel brandstof. Hè. Dus uh, ze zullen nu naar een soort minimumregime gaan, verwacht ik. Want je moet wel die motoren laten draaien. Ja, je moet sowieso dus iets draaien voor je elektriciteit... maar ook voor het pompen van het water en dat soort dingen. Dus het verbruikt nogal wat. Zo'n schip verbruikt aardig wat bunkerfuel. Uh, bunker keer. Fuel? Ja, dat is een hele dikke, echte vieze diesel eigenlijk. Die ah. je moet voorverwarmen voordat hij überhaupt nog de motor in kan. Maar... Uh, uh, dat raakt een keer op. Dus binnen die tijd uh, worden ze hopelijk geholpen. En anders kunnen ze nog uh, gesleept worden. Ja. Ja. Maar nou heb jij daar ook wel eens rondgelopen. Noord en Zuidpool. Waar, ja. waar zat je liever vast trouwens? Nou ja, ik vind Noordpool nog iets boeiender. Omdat ik met name daar op het zee-ijs loop. En Antarctica loop je op de ijskap. Dus als je van het schip weg zou lopen, zou je naar het land kunnen lopen. En dan kom je op een stabiele ijskap terecht. Dat is niet spannend. Alhoe mooier trouwens, heb ik ook gedaan. Maar mijn voorkeur ligt in het Noordpoolgebied. Omdat juist die dynamiek en de beweging van het ijs. Ja, Dat vind ik nog wel het meest boeiend. Ja. Ja, dus ook uh, ja, onderdeel van het werk wat ik nu doe. Ja. Maar zij zijn natuurlijk ook van het schip af geweest. We hebben ook die beelden gezien. Het zag er fantastisch uit. Ja. Zien ze uh, nog nu op de daar... website? Ja, precies. Ja. Oh, kijk. oh, dat zijn. Nieuwsbe dat, dat zijn beelden van mij. Dat eh? leuk. Ja. Grappig. Hebben we gehad. jat? Zo hoort dat. Wat, wat zijn de, de, want dan loop je daar rond, schitterend. En, ja. um, nou ja, die, ik neem aan dat de wetenschappers iets beter weten... dan de journalisten, wat ze, of dan de, de, de toeristen ook, die, wat ze moeten doen. Ja. Maar wat zijn, zijn er gevaren als je, daar, als je daar een beetje aan het buitenspelen bent? Ja, ja, het weer bijvoorbeeld kan extreem snel omslaan. Wat je bijvoorbeeld hebt, is omdat je in de buurt van het continent uh, bent, dat continent is vrij hoog in het midden, extreem koud al. He, daar, daar kan je makkelijk min 30 pakken. Die koude lucht die is zwaar en die rolt als het ware van Antarctica af. En dat is, uh, die, die zware lucht, die, die kan zich versnellen in die helling. En dan krijg je een katabatische wind. Dus door die katabatische, een katabatische wind. Ja, een zwaartekrachtgedreven gedreven wind. Die kan heel sterk zijn. Die kan, die kan je ook plotseling binnen een half uur overvallen. Ja. En uh, als je dan de weg niet meer weet naar het schip... Is het, uh, ja, stel dat je 4-5 kilometer van het schip aan het wandelen bent en je weet de weg terug niet meer, dan heb je toch een probleem? En die wind waait niet op de Noordpool. Die uh, sommige gebieden aan de randen van Groenland bijvoorbeeld kun je het meemaken. Uh, Groenland heeft ook dit soort uh, effecten. Dus maar daar... ik zou denken, nou hè, een beetje wind. Nou, maar de wind kan daar zo onstuimig zijn dat de gevoelstemperatuur uh, heel laag wordt. Uh, het zicht kan ontnomen worden, dan ben je dus ook je, je richtingsgevoel kwijt. Het gebeurt heel weinig, maar vorig jaar nog zijn er uh, twee jongens in de problemen gekomen op de Groenlandse ijskamp. Met een vergelijkbaar effect, waarbij een van de jongens het niet overleefd heeft. Omdat uithoesting is, is weggewaaid en de onderkoeling was te ernstig en de jongens overleden. Maar voor de rest zit je dus comfortabeler op de noordpool. Ja, alleen <laughs> de andere maar is, als ik op zee-ijs loop, loop ik liefst in een periode met flinke kou, om het betrouwbaar te houden. En ja, min 40 is ook niet echt comfortabel. En dat, dat wil het wel worden daar op dat, Noordpool. Kan, dat kan het wel worden. Komende maart ben ik er weer. En dan verwacht ik uh, temperaturen tegen die min 40. En bovendien loopt daar gediert rond natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Mooie witte ijsberen. Hm. Ja. Ben je die wel eens tegengekomen? Ja. Prachtig. Ja? Zolang ze niet te dichtbij komen. <laughs> uh, ze zeggen heel mooi in Noord-Canada... Uh, everyone wants to see a polar bear, but no one wants to meet one. Uh, uh, And onmete... you did. Ja, ik heb er wel eens eentje bijna op mijn rug gehad in, in Rusland, ja. Ja, dat was in 2005. Een moment van onoplettendheid. En ik zat, uh, zeg maar, heel smakelijk uh, bij deze lunch uh, toiletten maken buiten. <laughs> en, en ik zat na te denken over een aantal dingen die we moesten verbeteren in de expeditie om sneller te kunnen werken. Dus ik was in een gedachte verzonken. Ik heb mijn omgeving niet gecontroleerd. En tegen de tijd dat ik een heel onbestemd uh, gevoel had, keek ik uh, achterom. Yeah. En toen stond daar een, een enorme lel van de ijsbeer op. En, en toen, uh, ja, max 2 meter en dan? afstand. En toen heb ik eigenlijk met heel veel verbale agressie en een schepje. En, ja, Go away! Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ik zal het niet letterlijk zeggen, maar nou ja, heel hard schepen En de, de beer op afstand houden en uiteindelijk hulp gekregen... van mijn Noorse maat, Petter Niekwist. Die ook volgend, uh, volgende maart weer mee mag. Want hij heeft zich gekwalificeerd als de man die mijn leven heeft gered. Zo. Maar goed, daar hoeven ze dus op de Zuidpool niet zo bang voor te nee, zijn. Nee, penguins zijn niet zo gevaarlijk. Wanneer ga je zelf weer op missie, Mark? Uh, midden maart. ga ik naar Noord-Canada om daar onderzoek te doen samen met ESA en NASA. Blijf zitten. Dat doe ik. Verslag even, Robert-Jan Boyers op Schiphol. Robert-Jan, wat doe je daar? Het is druk hier op Schiphol. Dat denk ik, ja. Veel mensen kijken hier in de vertrek al naar de zogeheten flight Departure-borden. Zoals twee dames die nu al in de lach schieten. <lacht> ja... Kunt, kunt u het een beetje vinden eigenlijk, of, nee. of niet? Nee, helemaal. Ik ben op, ik ben op zoek naar de vertrekgate van het vliegtuig naar Toronto. De Toronto? Kent u dat? Nee. nee? Nooit van gehoord. Nooit, Nooit van gehoord zelfs. Nee. Ik heb zo meteen een <lacht> niveau namelijk met, met een man die alles weet over expedities. Oh, met name naar de Zuidpool. Zuidpool oh, expedities. Er en en uh, ik doe daar niet aan mee. Maar wij... aan die meneer weet daar werkelijk alles van. En de vraag is natuurlijk dames. Wie wil er nu nog naar de Zuidpool? Ik. Want ik nou. Ik. Meteen. Maar heeft u die verhalen gehoord? Ja. Over die. We we uh, nou ja. Ze waren gered. Ja daarom. En nu toch weer niet. Niet. Want de renningseisbreker. Moet een andere renningsijsbreker redden? Ze zijn allemaal opgehaald. Maar op. Ja, maar er is er wat tussen gekomen. Maar dames, dames. Ik ben op de Hans Lagerwey. Geen idee hoe hij eruit ziet. We gaan eventjes verder kijken. ja jazeker. Tot zo. Oh, succes, joh. Waar gaat u eigenlijk naartoe? Wij gaan naar La Palma. Dat is de warmte. Wel, ja. Nou, goede reis. Ja, dat weten. Dag. De Robert-Jan Boy over een kwartiertje is hij weer terug. zijn de mensenrechten in het geding in Groningen. Dat moet minister Kam van Economische Zaken onderzoeken... vindt het college voor de rechten van de mens. Dat is de voormalige commissie Gelijke Behandeling. Het college praat vandaag met actiegroepen... die protesteren tegen de gevaren van gaswinning. Laureen Koster is voorzitter van dat college. Mevrouw Koster, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welke mensenrechten zouden er in het geding kunnen zijn in Groningen? Uh, ieder mens heeft natuurlijk het recht om zich in zijn huis en binnen zijn gezinsleven in zijn huis uh, veilig te zijn en zich ook veilig te voelen. En de vraag is natuurlijk of dat in Groningen uh, aan de orde is. In ieder geval is het belangrijk dat de minister ook die aspecten uh, betrekt bij de afwegingen die nu de komende tijd uh, Gemaakt moeten worden. Maar we nemen het de toch aan dat hij dat in. doet, hè, dat minister Kamp van Economische Zaken gaat onderzoeken hoe groot het risico op aardbevingen is voor de bevolking daar. Uh, ja, daar, de minister laat natuurlijk technisch onderzoek uh, doen en daar moeten we de uitslag van afwachten. En uh, daar zal ook naar schade gekeken worden, maar schade is natuurlijk niet het enige aspect. Mensen moeten veilig zijn en zich ook veilig weten. En de indruk, uh, nou ja, die de laatste tijd in ieder geval reist... is dat het voor veel mensen hier uh, angstig afwachten is. Dat zij niet goed weten wat hen te wachten staat. En wij hebben de minister als college gevraagd daar aandacht aan te gaan besteden. Veilig zijn en veilig weten. Zijn er normen voor? Uh, nou... Daar zijn natuurlijk geen absolute normen voor, maar uh, we zijn in Nederland natuurlijk wel uh, gewend... als je bijvoorbeeld naar de dijken kijkt, om met gevaren om te gaan en daar uh, ja, dijken voor aan te leggen. Bijvoorbeeld, die vergelijking gaat niet helemaal op, omdat nee. water een van buitenkomend gevaar is. En hier gebeurt het door gaswinning, maar... Als je ziet wat voor systeem wij daar voor in Nederland hebben voor die dijken, met wij, niet alleen dijken maar ook dijkbewaking, uh, nou, dat is een, een een een een duidelijk iets waar de overheid zeer veel aandacht aan veilig. Niet alleen veilig zijn, maar ook je veilig weten besteed. Vandaag is er een grote protestbijeenkomst... tegen de sluiting van aluminiumsmelter Aldel. Speelt het verdwijnen van die bedrijvigheid in de regio ook nog een rol? Nou, dus daar uh, heb ik helemaal geen idee van. Ik ben hier zelf alleen maar om met een paar mensen te praten. Van de actiegroepen per... daar? Nee, niet specifiek van actiegroepen. Mensen, gewoon privépersonen. Uh, uh, om eens even uh, hun, hun, hun kant van het verhaal te horen. En u wacht nu het onderzoek van de minister af. U gaat niet zelf onderzoek doen? Nee, voorlopig uh, denken wij dat het, uh, dat het bij de minister ligt. Dan wachten wij met u af. Laurien Koster is voorzitter van, de, uh, van het College voor de Rechten van de Mens. Het voormalige uh, college dat zich noemde Commissie Gelijke Behandeling waarom dingen is erin opgegaan, Die, maar deze oh, is, is wel heel nieuw. Het, het zit nog heel ingewikkeld, meer, meer ingewikkeld in elkaar dan ik al dacht. Het Nationale dag. Mensenrechteninstituut. Ik heb het helemaal opgeschreven. Hartelijk dank. Goed zo. Dag mevrouw Koster. Ja, Dit is Al dag. Green. Dag. Niet bezig. En wat zingt hij mooi. Nobody but you baby. Wanneer is dat voor het laatste tegen jouw gezicht? <lacht> oh, is een gesmerige vraag. Nou, op, snel door. <lacht> het is vrijdag. Dan hebben wij aan tafel Dian Liesker, comedian. Zij gaat op de, ons op de hoogte brengen van nieuws om eens lekker over te piekeren. Zeg ik dat goed, Dian? Ja, dat klopt. Nou, leg maar eens even uit waarom. Ben ik benieuwd naar. Nou, ik zie steeds vaker op uh, verloren momentjes... bij de bushalte of de dat mensen meteen naar hun smartphone grijpen. En er wordt er te tegenwoordig bijna niet meer gepiekerd en gemijmerd. Terwijl het juist heel goed is voor je. Voor je ziel, denk ik. En um, af en toe een gesprekje met jezelf. Ja. En de mensen gunnen zichzelf dat niet. En om daar een beetje mee te helpen... om mensen weer aan het mijmeren te krijgen... neem ik elke week een piekensuggestie mee. Hoor, jij dan. Dan. Ik kom uit Groningen. Nou, Waar kom jij vandaan? Nou. <laughs> Ik kom uit mijn moeder uiteindelijk, hè, allemaal. Dat is je eerste piekertip voor ons. Piekersuggestie dus. Ja, ik heb een piekersuggestie. Het gaat over Michael <laughs> Schumacher. En Schumi ligt natuurlijk... Nou, inmiddels is hij stabiel, maar hij heeft een uh, tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen, en na een ski-ongeluk. En toen ik het hoorde, dacht ik meteen... als mij dat als Michael Schumacher overkwam... <coughs> dan zou ik toch echt wel behoorlijk baan. Niet alleen omdat het misschien alleen maar afgelopen is... maar omdat het in de sneeuw is, in plaats van op de asfalt. Je wil dan toch als <laughs> een van de beste Sony... de beste radiocureur, of radiocureurs, autocureurs van de wereld... Op op het asfalt gaan... En uh, ja, sterven in het harnas. Want hoe je sterft is uiteindelijk ook van invloed... hoe je later weer wordt herdacht. Als John Lenn uh, aan boterham met pinnen, kaas en banaan... op de wc was gestorven... Ja, dan hadden we nu wel anders over hem gedacht. Aan de andere kant, als Elvis was doodgeschoten door een debiele fan... ja, dan was dat ook weer anders geweest. Maar ook gewoon voor gewone mensen. Ik sprak een vriendin erover en ik zei... dat maakt me niet, zei, maakt me niet zo heel veel uit hoe ik sterf... als ik maar niet twee weken lang in mijn huis lig te rotten... en dat er gaan stinken en dat mensen dan pas komen kijken. Want dan denkt straks iedereen misschien dat ik en ben en geen vriend heb. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat uh, kun je straks, als je bij de bus staat of weet ik veel wat in de auto rijden of daar was doen of misschien vanavond naar de voice kids moet kijken van je partner terwijl je er geen zin in hebt. Kun je daar nou even lekker over mijmen? En uh, ter ondersteuning heb ik ook nog een, uh, een liedje meegenomen, liedje geschreven op de melodie van het prachtige Britse chanson, Dumb Ways to Die. Ik ben heel benieuwd. Jij gaat dat zingen. Live. Ik uh, ben ook benieuwd of dat in het Gronings gaat, trouwens. Of dat het gewoon echt ouderwets Engels is. Nee, het is in het Nederlands. Oh, ik heb mooi kampje bestemd. Hm. Prachtig. Als king door een piano was geplet. Als JFK was onderuit gegaan in het toilet. Als Hitler aan zijn einde kwam, simpelweg omdat hij per ongeluk een tubertje seconde lijm op pad Is dat een domme manier om dood te gaan, domme manier om dood te gaan Een domme manier om dood te gaan, domme manier om dood te gaan Als Bader Hari op de camping aan een mug een beetje sterft als de bliksem paus Franciscus treft, terwijl hij zieltjes werft. Je bent je lot en hoe je gaat, natuurlijk niet de baas. Maar gebruik maar beter niet je ballen als piranja aas Want dat is een domme manier om dood te gaan. Domme manier om dood te gaan. Een domme manier om dood te gaan. Domme manier om dood te gaan. Vooral die laatste noot vond ik geweldig. Jan, Gevoelig, hè? hoe zit het met die auto? Ah, hou je mond. Nee, ik, dat komt helemaal goed met de auto. Dank je wel. Maar ga je nog over mij met deze weekend. Je, je kan er nog geen rijden. Ik kan er nog geen rijden. Ik een klein gaatje in de bumper. liever. Uh, ik leg het allemaal nog uit. <lacht> Jan Liesker, dank je wel. Tot volgende week. Wat houdt de rest van de wereld zoal bezig? Kees Dorrestein, die heeft de highlights in 100 seconden. De Indiaanse premier Manmohan Singh heeft gezegd dat hij terugtreedt na de landelijke verkiezingen in mei. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. I am confident that the new generation of our leaders will also guide this great nation successfully through the uncharted and uncertain waters of global change. De 81-jarige Singh is bijna 10 jaar premier van India. Terwijl de strijdende partijen om tafel gaan... maakt de Zuid het Zuid-Sudanese leger zich op om de bezette steden terug te veroveren. De chief of staff at the Sudan People Liberation Army... says they are advancing on board the capital of the key oil-producing state of John and approaching Bantu, the capital of unity state. He also urged unity, saying peace is needed for development... De delegaties van de zuid soedanese overheid en de rebellen zijn aangekomen in Ethiopië voor vredesoverleg. Ze hebben al kort gesproken, maar het formele overleg begint vandaag of morgen. In Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor extreem weer, maar laten we Ierland niet vergeten. Een deel van Galway is vannacht ondergelopen en ook in Cork hebben ze last van het hoge water. De River Lee burst her banks in the city centre. Many areas were severely flooded and impassable for a time. Het water is weer aan het zakken en de schade is groot. Duizenden mensen zitten zonder stroom. Straks in BV Buitenland een gesprek met correspondent Peter Scheffer in Argentinië. Daar is de ergste hittegolf in 100 jaar voorbij, maar het kookt nog steeds. Kees de Restein. Met Felix Burders en Willemijn Veenhoven. tafel op steeds avontruier Mark Cornelissen. Hij reageert zometeen op het interview dat onze verslaggever heeft... met een organisator van cruises naar Antarctica. En de hoogwaardige zang- en acteerprestaties van Marlijn Weerdenburg. Woensdag gaat ze weer shinen in de televisieserie Danny of Danny Lewinsky. Alsjeblieft. Het NOS Journaal met Mark Visser. Uit cijfers van salarisverwerker ADP blijkt dat de meeste werknemers er dit jaar netto op vooruit gaan. Inkomens tot 1750 euro bruto stijgen het meest, ongeveer 50 euro. Dat komt doordat ze minder belasting betalen en een hogere heffingskorting krijgen. Modale inkomens van zo'n 2600 euro per maand houden maandelijks 30 euro meer over. En hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit. De gezondheidstoestand van Ariel Sharon is verder verslechterd. Sommige organen van de Israëlische oud-premier geven het op... en hij leidt aan bloedvergiftiging, hebben zijn artsen vermeld. Volgens het medisch team dat Sharon behandelt... vertoont zijn toestand een dalende lijn. En de export van oldtimers is vorig jaar verdubbeld. Sinds 1 januari moet er voor bijna 70 procent van de oldtimers in Nederland... wegenbelasting worden betaald. En dat zorgt ervoor dat de oude auto's massaal naar het buitenland worden verkocht... In 2013 werden 12.000 oldtimers over de grens verkocht. In 2012 waren dat er minder dan de helft. Dat is het belangrijkste nieuws. Rolf van de Redactie is hier met een update van de nieuwsbv.nl. Het was stil op straat en druk op Twitter gisteravond. En dan weet je dat Wie is de Mol weer begonnen is. 2,5 miljoen kijkers gisteravond. En het speelt zich allemaal af in Hongkong dit jaar. En Maurice Leden die presenteert het klokhuis, die vloog er als eerste uit. En hij kan het eigenlijk nog niet helemaal bevatten. Ongelooflijk, ik heb echt voldoende gespreid. Ik zat zo lekker in het spel, ik had zoveel tactiek. Ik, uh, ik had zoveel zin om verder te gaan. Het is, uh, ja, is echt heel veel pijn, meen ik echt. En nu spelen heel veel mensen natuurlijk thuis mee. Hè. Die proberen in alles een kloot te zien in wie is de mol. Maar bij het blog Bus Capture hebben ze het grondiger aangepakt. Daar hebben ze het sociale mediagedrag van de deelnemers doorgelicht. Tijdens de opnames. Dus wanneer ze afwezig waren en of ze duidelijk voorgeprogrammeerde tweets stuurden. Grafieken, alles erbij. Een van hun belangrijkste conclusies. Maurice Leder kan de mol niet zijn. Nou, dat klopt ook, want die lag er dus meteen uit. Maar die methode is dus zo gek nog niet. Ze speculeren ook over wie er wat langer in zouden kunnen zitten. Voor wie dat allemaal wil weten zet ik zo even een linkje op. Op onze Twitter. Denieuwsbv. En Peter-Paul De Vries, die is een beetje het bokje op Twitter. De beursexpert was gisteren te gast bij Vijf jaar later van Jeroen Pauw. Vijf jaar geleden werd hem onder andere gevraagd. hoe hoog de AEX nu zou staan. Dat is makkelijk. Dat, dat weet ik al. Uh, die staat op uh, 437 punten. Nou, dat was een beetje optimistisch, 400 staat hij op. Maar dat was niet het opvallendst. Want bij vijf jaar later spelen ze altijd dat het live is. Dus Peter Pauw had instructies gekregen. En die twitterde gisteren braaf dingen als... ook. Oh, ik ben op weg naar de studio voor het programma vijf jaar later. Benieuwd uh, hoe dat allemaal gaat. En oh, ik kom hier bij de schmink Jeroen Smit tegen. Oh, ja. Het werd een beetje pijnlijk toen Jeroen Pauw zelf ook begon te tweeten. Die schreef, oh, ik lees op vakantie in Suriname... alles over de aangifte van Dion Graus. Ja, je snapt dat leverde de hoon van Twitter op... Het was ook helemaal niet nodig, want Jeroen Pauw zelf... Ja, die was er heel eerlijk over dat het allemaal niet live is. Uh, dit zijn allemaal uh, getallen uh, die wij uh, hebben gefixeerd op de dag van opname... want wij doen wel alsof het 2 januari is, maar dat is het ook. Daar bij u. zit hij dan precies op. He? Maar uh, bij <lacht> ons is dat het niet. Uh, wij zitten iets eerder, we zitten in december. Iets eerder. En dan heeft mijn en Willemijn's favoriete tv-kanaal TV Privé... van de Telegraaf <lacht> is dat. En het is schitterend, Gaat het allemaal zien op de site van de Telegraaf. TV Privé heeft een scoop, want een wereldster zou een Nederlandse vriend hebben. Love is in the air. Of toch niet? Zijn popdiva Madonna en Timor Steffens een nieuw setje? Nou, op deze foto lijkt het daar wel op. Vooral dat of niet, hè. Nou, Madonna en Timor-Steffers dus. Dat is een achtergronddanser bij Britney Spears en Beyoncé. Je kent hem misschien nog van So You Think You Can Dance. En die foto die de Telegraaf als bewijsmateriaal heeft... is wel wat mager. Je ziet Madonna met naast haar inderdaad ja, die man in een pose. Ja, Zoals ik ook wel eens met mijn moeder op de foto sta, eigenlijk. Ook daarvan zetten we een linkje op de Twitter. Dan kun je zelf oordelen. At denieuwsbv is dat. Ga dat doen, Willemijn, want jij bent een Madonna-fan. Ja, vroeger vooral. Maar ik ga toch wel even kijken... Het vastgelopen cruiseschip in Antarctica. Is het een schrikbeeld voor potentiële gasten... of trekt dat ijzige nieuws juist avonturiers aan? Verslaggever Robert-Jan Boyes op Schiphol, hebben we gehoord. Heb je inmiddels Hans Lagerwei gevonden, Robert-Jan, van de Polexpedities? Ja, ik heb hem gevonden. Dat wil zeggen, ik heb het gezin gevonden. Want het gezin Lagerwij gaat in zijn geheel terug naar Toronto... waar gewoond wordt en waar gewerkt wordt. Ik zie hier een heel klein jongetje staan. Even kijken hoe die heet. Kevin. Kevin, Kevin. U praat ook Nederlands natuurlijk, mevrouw Lagerwij. Ja, zeker. Mevrouw Lagerwij namelijk, die hier met de koffer staat te wachten op nog de moeder of zo, word ik net in een. Ja, en mijn moeder komt hier even afscheid nemen. Kijk, dan gaat het weer voor de komende maanden wellicht. Ja. Naar Toronto. Ja, we zijn weer voor een jaartje weg. Waar het hoofdkantoor is ja. van Quark Expeditions. Ja, Quark Expeditions. We zijn wereldwijd uh, marktleider op het gebied van Polreizen. Polreizen. Ja, en we verkopen ons product in 54 landen. Dus, uh, het is Noordpool, Zuidpool. Als het maar koud is. Laatste berichten gehoord? Ja, ja, ja. ja. Laatste bericht dat uh, zelfs de Chinese ijsbrekers vastgelopen? Ja. Nou ja, dat lijkt me niet Geen goede reclame eigenlijk. Hoe nou, zit het anders? Die, nou, we moeten het uh, altijd uh, afwachten. Maar uh, dit gebied waar deze schepen op dit moment zitten is een heel afgelegen gebied. Ja. Uh, dat is niet een gebied waar veel toeristen komen. Kijk, 95% van de toeristen die komen ja. in het Schiereiland. Dat ja. ligt uh, onder Argentinië. Dat is ja. twee, uur uh, twee uur, twee dagen varen. Ja. En uh, dat is eigenlijk in de zomer volledig ijsvrij. Dan heb je temperaturen rond het vriespunt. Maar hier zien we allemaal beelden van uh, dikke ijs. Nou goed, die ijsbrekers zitten vast. Dat is daar dus niet zo? Dat is daar absoluut niet zo. Dan kun je nee. in je zwembroek lopen. Nou, uh, een van de activiteiten die we daar aanbieden is de polar plunge. Dus je kan inderdaad even een paar seconden zwemmen in het ijskoude water de en dan halen we polar plunge, ja. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? die zo'n trip ondernemen? Heel gevarieerd wat leeftijd betreft. Uh, ook sommige mensen die sparen daar hun hele leven voor. Uh, sommige mensen die, uh, uh, die, die doen dit als een gewone vakantie. Wat kost het dat? Zo tussen de 3000 dollar en 50.000 dollar. Dat varieert nogal? Ja, dat ligt eraan. Per cabine per reis, ja. uh, wat, je, wat je wil. Ja. Maar zijn het mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld... naar uh, Zuid-Frankrijk op vakantie gaan? Of zijn het... nee, ja. nee, voor de meeste mensen is dit hun zevende continent. Dus nou. die zijn echt wel overal geweest. En dit is het, uh, ja, zeg maar het uh, slagroom op de taart. En uh, het zijn mensen die natuur heel erg uh, hoog in een, uh, op hun lijstjes hebben staan. Wat op... zoeken ze? Natuur en ja. ongereptheid. Kijk, dit dat, is... kun je, dat kun je ook ergens anders vinden, natuur. Ja, maar de natuur op Antarctica die is zo ongerept en zo onaangetast door mensen. Uh, de, het dierleven daar is ook niet bang voor mensen. Ja. En, uh, het, het is volledig uniek. Je kan, het, je kan dit echt nergens anders op aarde vinden. Maar wat heb je dan nou eigenlijk te zoeken als het zo ongerept is? Moet je daar wel naartoe gaan? Als je dat ver verantwoordelijk doet... Dan, dan kan je daar gaan kijken. En het is denk ik ook belangrijk dat mensen leren dat dit niet alleen een hoop ijs en sneeuw en kou is. Maar dat het een prachtig, prachtig natuurgebied is. Wat beschermd moet worden. Ja, maar helpt dat dan als je er naartoe gaat, dan. als je toeristen naartoe brengt? Ja hoor. Dat bescherm je, je toch niet? Ja hoor. Eh. Als we kijken, wij, wij vervoeren ongeveer 6000 passagiers per jaar. En wij uh, veranderen die 6000 passagiers in echte Antarctica-fans. Dus die komen terug en dankzij Facebook tegenwoordig en, en andere media... en ze delen hun verhalen en zij leggen zelf nu uit... waarom dit gebied beschermd moet worden. Wanneer ga je zelf weer naar naartoe? Ik hoop in maart. In maart? Ja. En dan ben je niet hier keurig in een pak bij een spreken. Nee. Maar dan ben je in polkleding. In polkleding. dan heb je een bruin verweerd gelaat... Nou ja, de zon uh, schijnt daar behoorlijk in, in, in de zomer. Ja. En wat zegt mevrouw Lagerwijder van? Ik vind dat prima. Alles ik goed? Ja, hoor, ja, alles goed. Ik ondersteun hem daarin volledig. Zelf ook en, wel eens meegegaan met het, uh, het gezinnetje? Nee, helaas nog niet. Ik zou het graag doen, maar uh, misschien in de toekomst. Nou, ik zou zeggen, goede reis. Bedankt. Naar Toronto. Bedankt. In Toronto is het kouder dan in Antarctica op dit moment. Dus uh, uh, goed aangeleden. <laughs> ja. Dag Kevin. Dag! de Cornelissen, die zit hier nog, die heeft alles gezien. Hij is avonturier, hij doet de Noordpool aan, de Zuidpool. Kortom, overal waar sneeuw en ijs ligt, daar ben ja. jij geweest, Mark. Uh, dit is wel de nieuwe toeristenindustrie, of niet? Al een hele tijd, hoor. En wat ook wel leuk is, hij stipt net aan dat dit soort mensen... die de, de plekken bezoeken ook ambassadeurs worden... Het, was, het waren ook de eerste toeristen op Antarctica... die eigenlijk uh, kenbaar maakten dat de wetenschap... en ook de militaire aanwezigheid eigenlijk in die tijd... Hè, ten tijde van de Koude Oorlog... dat er hier en daar wel een zootje werd gemaakt. Het waren de toeristen die dat uh, op de agenda hebben gezet... en die mede hebben bijgedragen aan internationale afspraken... over hoe netjes je met Antarctica moet, uh, moet omgaan. Maar komen er langzamerhand niet te veel toeristen dan? Dat regelen ze zelf. Dus deze mensen zitten in een industrie waarbij ze weten... als ze het niet goed regelen, dan komen er... Uh, wetten en regels die hun industrie gaat beperken. Dus dan zijn ze zijn heel sterk zelfregulerend. Misschien wel een van de weinige takken van het sport waar het ook echt werkt. Ze hebben hele hoge standaarden rondom veiligheid, het niet verstoren van koloniën... So, dat doen ze heel erg professioneel. Dat meen ik echt. En hij zei: eh, mensen van elk allooi en elke leeftijd kunnen er naartoe. Ja. Eh, hoe oud kan je zijn om daar dan al toe, toe te gaan? Nou, je moet een medische verklaring hebben. Dat uh, sowieso. Dus, dat is sowieso. Dus ze kunnen niet zomaar iemand meenemen met grote hartklachten op een schip. Maar dat, ja, dat kunnen hele vitale oude mensen zijn. En, en jonge avonturiers die van het schip afgaan. En uh, misschien een, een kleine doorsteek maken over een van de eilanden. Maar dat is altijd onder hele strikte ja, begeleiding en uh, met grote veiligheidsmaatregelen. En ik schrok nogal want de prijs 50.000 euro maximaal. Ja, ja. Maar er was er ook een voor 3000 euro. Dan kom je de boot niet af, denk ik. <lacht> nou, <lacht> die zal snel verkocht zijn. Nee, maar dat, dat ligt er een beetje aan met hoeveel mensen je de kamer wil delen. Hoe lang de tocht is waar, waar die zit. Inderdaad, het, het schiereiland waar de meeste reizen naartoe gaan. Daar heb je redelijk betaalbare opties. Maar ga je helemaal rond Antarctica bijvoorbeeld, dat kan. Dan, uh, dan is het dus uh, iets duurder. Ja. En kom jij dit soort mensen wel eens tegen? Uh, in alle eerlijkheid, nee. nee. Je meid zo ook liever? Nou, ik, het is niet mijn stijl van reizen, laat ik het zo maar zeggen. Ik ben wel eens met een klein zeilschip naar Antarctica geweest. Dat was heel erg mooi, maar ik moet er in alle eerlijkheid niet aan denken dat ik met, met vijf rubberboten en, en, en 50 bejaarden op, op weg ga naar een pingwinkolonie... Ik gun het die mensen echt van harte, maar het is niet mijn manier van reizen. Jij bent liever alleen, jij loopt daar. Nee, alleen. Nee, nee, ik heb liever een heel mooi team bij me. Ja, alleen ja, is wel alleen. Ja, maar goed, maar je, je kan ze niet zien, want je hebt die bondbus op. Ja, <laughs> Wij zijn zien elkaar wel hoor, ja? absoluut. Ja? Zullen we dan? Hi! Let op, want hier is een gat. <laughs> Marik Orenelis, blijf zitten. Doe ik. De Nieuws PV Vanaf volgende week is ze weer te zien. Danny Lewinsky, de hitserie van SBS6... over die kapster die ook advocaten is... maar niet echt serieus wordt genomen. Hé, hey, hallo. Hé, hey, ja, de deur die stond open, dus ik dacht... Je hebt de schaar meegenomen. Hallo? Hm. Ik ben Danny. Moet ik daarom weg? Dat is mijn advocaten. Wie? Oh, deze hier. Ja, Marlijn is <laughs> nee. Een fijne aankondiging. Ja, goed binnenkomen dit hè? Ja, uh, leuk. Ja, dat, dat, dat kenschetst wel een beetje jouw rol. Of gaat dit wat ver? Uh, nee, dat, nou ja, dat, dat, is, dat, dat gaat wat ver. Ja, dat valt allemaal, allemaal wel mee. Beetje type Bridget Jones, maar dan ietsje goedkoper, zeg ik het dan goed? Mm. Ja. ik denk het wel. 1 ja. Ja. Ja, euro per ja. uur toch, of niet? 1 euro per minuut zelfs. Ah. Nou, dus, nou, nou, dat is minder goed. 1 ja, euro per minuut. Nou, Als ja. advocaten. Ja. Um, ken jij die serie trouwens, Mark Cornelissen? In alle eerlijkheid niet. Nee. Nee. Nee. Daniel Winski, vanaf woensdag. Maar dus ga, ik ga wel kijken nu. <laughs> je, ik heb het even uitgerekend. 20 maart 2013, dat was de eerste aflevering. Klopt. Uh, dat betekent dat je nu bijna een jaar BN'er bent. En je kwam <laughs> totaal uit het niets. Uh, heeft het je leven heel erg veranderd? Uh, ja, oh, eigenlijk wel. Ja, dat is toch, uh, ze zeggen altijd totaal uit het niets. Maar dat viel op zich wel mee, maar voor het grote publiek dan. Want ik heb daarvoor wel gewoon theater gemaakt en met mijn band opgetreden. Ja. Maar voor, inderdaad als je met je hoofd op tv komt, dan, dat vinden mensen ineens toch wel heel interessant. Uh, hoe is ja, dus het je leven anders. veranderd dan? Ja, um, dat je herkend wordt, dat is heel gek. Daar moet ik nog steeds aan wennen. Dan denk ik, hè? Vraag, ja, ik denk heel vaak gewoon dat iemand me vriendelijk groet. En dan is het meer van, dan willen ze praten. En dan inderdaad, jij bent toch die advocaat? Maar ik vind het tot nu toe eigenlijk best wel leuk... Want mensen zijn heel enthousiast, dus dan is het fijn. Ik, het lijkt me wat vervelender op het moment dat, je, ja, dat mensen het niet, niet leuk vinden. En zijn er ook het. mensen die zaken met je willen doen dan? Die zeggen: één ja, uur graag is de voor één euro per dat minuut. Dat is de openingsgrap. Eén ja. euro, of één euro per minuut mag ja. ik ook langskomen. Dus da daar lag ik dan altijd even overheen. En dan zeg ik: Nou, fijn dat hij dan hier weer naar kijkt. kijkt. Ja. Maar je hebt ook zo'n, uh, het klinkt misschien wat raar, maar zo'n benaderbaar uiterlijk. Grappig. Ja dat, ik. Dat snap ik wel. En... Dat, ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Volgens mij uh, heb ik dat van mijn vader een beetje ge geërfd. Volgens mij ja. heeft iedereen een benaderbare uitgewerkt. Nou, fijn is uh, bij de ik, ik, oh, ik heb sowieso al voordat ik op tv was... Ik praat heel graag op straat met mensen in de winkel. Leuk, ik hou van babbeltjes. En, uh, dus ik denk wel dat dat een beetje in mij zit en aan mij kleeft. Vind en ik je, ook gewoon heel leuk. je hebt niet doordat door je nu een nou ja, ster, hoe je het ook wil noemen... dat je denkt, ik kijk strak voor me uit en ik praat met niemand meer? Uh, nee, to eigenlijk totaal niet. Alleen op dagen dat ik me niet goed voel, dan nek, dan heb ik er even geen zin in. Maar dat was daarvoor ook al. Dus nee. Volgende week dan startte de nieuwe serie, Danny Lewinsky. Um, was, was het voor jou meteen duidelijk? Ik wil wel verder met ja. haar. Ja, dat was meteen duidelijk. Ja, als actrice, de, als je ineens een, een hoofdrol mag spelen in, in zo'n serie met Michiel Romein als je vader. En zo'n hele leuke club met acteurs om je heen. En. Dat is een droom. Dus waar, ja, waarom zou ik niet doorgaan? Ik vond het fantastisch. Is, is die nou gek, die Michiel Ramein? Nee, Denk helemaal niet. Super lief, Een, een hele, hele lieve een mopperkont. Af en toe kan hij lekker mopperen. Maar het is een van de liefste mensen die ik ken. Ja, maar ik vraag het omdat je uh, ook zangeres bent met Miss Molly en Me. Klopt. Een duo met Helge Slikker. En ik weet dat je, dat je eigenlijk, als je dan iets op je steen wil laten, dan moet er bovenaan staan zangeres. Klopt. En niet actrice. Klopt. En ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat het een beetje af en toe elkaar in de weg zit... Tot nu toe nog niet, gelukkig. En uh, ik, ik hoop dat die combinatie je, je kan blijven werken. Dat lijkt me eigenlijk uh, het allerleukste als dat kan. Maar als ik echt met het mes op de keel, dan, dan wordt het zingen. Want dat deed ik het allereerste. Dus, en, en dat is mijn grootste, oh, ja, grootste liefde. En dus. je bent niet bang dat mensen straks denken... dat hey, Danny Lewinsky die staat een beetje te zingen? Uh, daar ben ik nog niet bang voor. Omdat uh. ik nu reacties van publiek krijg. We zitten, zitten, zitten nu in een theatertour. En, en dat hebben mensen gelukkig niet... Nee, gelukkig nog niet. Maar ja, als dat gaat gebeuren, ja, kan ik niks aan doen. Eind vorig jaar. toen uh, Dat klinkt heel lang geleden, maar dat is dus uh, ongeveer uh, een week geleden. Toen kwam je nieuwe tweede cd uit van Miss Molly en Me Travelers. Twaalf nummers staan erop. En die hebben allemaal hoe verrassend iets te maken met reizen. The sky is so blue, one hour. Riding from Manhattan towards the ocean The light's so good, it can be true Wishing we could switch into slow motion On the F-train to Coney Island On a beautiful day On the F-train and there's nothing more for us to say Left to town As it speaks for itself. Miss Money and Me van Travelers. Met het onder de F-train to Coney Island. Is dat nou muziek die je op je iPod zou kunnen? Hebben op het moment dat je daar skiet... Nou, niet als het skiën, maar wel s'avonds in de slaapzak lijkt me dat heerlijk. Dan kan je muziek. er lekker bij de slaapballen vallen, <laughs> nee, bedoel, ja. nee, maar lekker even tot rust komen. Het is een soort andere wereld waar je met je hoofd in zit. Ja. En Coney Island, daar kan je inderdaad met de metro naartoe. En dan ja. uh, kom je op een gegeven moment aan de boardline. En dan, dan heb je het eigenlijk over uh, dat buitengebied van New York. Mm -hmm. En daar hebben jullie vorig jaar opgetreden. Hoe, ja. hoe kwamen jullie daar terecht? Dat je een impresario? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik was een half jaar daarvoor, uh, mei 2012, moet ik het even goed zeggen. Was ik in mijn eentje naar New York gegaan. Omdat ik dacht, ik wil daar graag optreden met Miss Molly en me. En ik, ik ben gewoon zelf gaan boeken, eigenlijk. Dus ik ben iedere avond uh, naar een andere club gegaan. CD's meegenomen en visitekaartjes. En dan uh, met een, een vriendelijke glimlach. En, <laughs> en een benaderbaar uiterlijk. een heel kort jurkje. <laughs> en, en een leuk jurkje, inderdaad. Niet per se kort. Ja. Um, uh, vroeg ik dan heel, heel vriendelijk, wie is de programmeur? Mag ik die even spreken? En dan de helft van de tijd lukte dat niet. Nou, misschien twee derde deel eigenlijk wel. En dan raakte ik een beetje in gesprek en dan zei ik... ik, ben, ik heb een bandje in Amsterdam en uh, wij zouden heel graag een keer op willen komen treden. Mag het? <lacht> en dan gaf ik die cd en dat kaartje. En dan, uh, beelde, dan mailde ik de dag <lacht> later. Daarna mailde ik ze terug van jongens, heb je, heb je het geluisterd en wat vond je ervan? En dan kreeg ik meestal een reactie terug. Dus ik heb gewoon de hele toer aan elkaar gebabbeld. Maar zo kan het dus. Ja, ja. ja, zo kan het. Ja. En Coney Island, is dat echt een plek waar je in één keer die inspiratie kreeg ja. voor dit liedje? Ja, nou ja, Helge Slikker, uh, mijn uh, duopartner bij Miss Morning Midi, Midi, schrijft alles. Dus wij maken wel samen dingen mee, of soms bedenk ik iets, maar hij is uiteindelijk degene die de, die de noten schrijft en die de tekst schrijft. Wij zaten samen um, in die F-train en hij uh, had zijn gitaar uit zijn koffer gepakt en zat een beetje zo te pingelen. Het was helemaal uitgestorven. Het was min 15 op dat moment in New York. Ijs en ijskoud. Dus niemand wilde naar Coney Island. <laughs> en uh, we kwamen, zeg maar. Uh van onder de, onder de grond, echt het ondergrondse. Bij Brooklyn kwamen we op een gegeven moment naar boven. En het was een supermooie, heldere dag. Met heel blauw, met een blauwe lucht. En heel helder blauw. En strak blauw met, met een zonnetje erbij. En dat was zo mooi, mooi, mooi, mooi. Intens mooi. Dat we dachten, we moeten hier iets over schrijven. Dus dat lied ontstond daar. Dat is gewoon in een half uur geschreven. Ja, die je zit nog een half uur in die metro. Dus je hebt ja, tijd zat. Dus je hebt en hij schreef dat en ik genoot lekker van dat uitzicht. Dus dat liedje is daar echt ontstaan. Nog een nummer gonna buy me a beer, even better, gonna buy me a bottle of wine, gonna rent me a boat, gonna sail towards the end of the horizon. The world may seem a messed up place, but that's not gonna change my mood. I'll be ready is het, hè? Uh, I'll be ready, ja, ja. zeker. En wanneer, dat is, is ook geschreven op een van de reizen? Waar gaat het over? Dit nummer is niet geschreven op een niet. van de reizen. Nee, dat is, dat is meer een nummer wat we eigenlijk uh, als eerste hebben gezongen in Italië. Want we zijn ook in Italië geweest en dat, dat is wel in Nederland ontstaan. Het gaat over... Um, dat iemand bij je weggaat. En dat je eigenlijk bedenkt dat je gewoon iedere dag moet pakken en er het mooiste van moet maken. Wat zit je nou naar mij te kijken? Felix? Oh, ja, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg niks. Ik zeg niks. Ik kijk, er is heel leuk, want je, ziet, je zag wat beelden daar. Ja. ja, er is een documentaire maakster ook meegegaan. We hadden zoiets van nou, we zijn nog niet zo heel erg bekend. Maar waarom, hoe leuk zou het zijn als we op die reizen iemand meenemen die dat allemaal vastlegt. Uh, en dat heeft ze en toen heb je dat even geregeld. Heb ik dat even geregeld, natuurlijk. <laughs> The story of your life. Ja. Miss Molly en me aan het toeren. Je gaat zo meteen rechtstreeks naar Leiden. Daar sta je vanavond. Ja, leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. De Nieuws -PV. Sinds dit jaar moet er voor oldtimers wegenbelasting worden betaald. En het gevolg is dat ze nu massaal worden verkocht. Je hoorde het net al even in het nieuws. En steeds vaker aan het buitenland. De export is het afgelopen jaar verdubbeld. Wouter van Emden is van de Stichting Autobelangen. Wouter, oldtimers heb je meestal toch als hobby? Waarom dan verkopen? Nou, omdat de hobby onbetaalbaar is geworden. Kijk, je moet je voorstellen dat deze mensen... die hebben gewoon een auto voor dagelijks gebruik... waar ze gewoon wegenbelasting voor betalen... en hebben daarnaast nog een hobbyobject waar ze hun uh, ziel en zaligheid in steken. En met name heel veel tijd en ook heel veel geld. Hè, want dat is niet een gratis hobby. Mm -hmm. En daar moeten ze nu in één keer extra wegenbelasting voor gaan betalen. En dat loopt uh, op tot 3000 euro per jaar. Dus het gaat om heel veel geld. Ja, behoorlijk veel geld. Maar er is toch een overgangsregeling, dacht ik. Ja, dat is alleen maar voor een beperkte groep auto's. Dat uh, geldt alleen voor uh, auto's op benzine... die op dit moment 26 tot 40 jaar oud zijn. En daar geldt inderdaad voor dat die maximaal 120 euro per jaar aan wegenbelasting moeten betalen... maar dan mogen ze in de wintermaanden er niet mee de weg op. En dat betekent eh, dat je ook niet geparkeerd mag staan aan de openbare weg. Daar kan je een hele hoge boete voor krijgen als je dat toch doet. En dat betekent dat al die mensen daar stalling voor moeten gaan zoeken... voor die auto. En dat kost ook heel veel geld. Maar dus nou, hebben de ja, mensen, die... mensen hem dan niet in de garage staan? Nee, mensen hebben niet altijd een garage. Het gaat natuurlijk ook om mensen die, die in de stad wonen... en daar geen gelegenheid voor hebben... En uh, die, uh, ja, die, die zijn ook uh, nu genoodzaakt om die auto te verkopen. Ja, en nou zegt u van uh, die overgangsregeling, nou ja, dat, dat is dus echt niet voldoende. Dat geldt maar voor, voor een aantal mensen. Uh, en u wilt u zelfs een, een rechtszaak beginnen tegen de staat? Ja, dat klopt. Nou kijk, als, ook als je het internationaal bekijkt, de, de, de norm uh, internationaal is 30 jaar voor oldtimers. Uh, dat was tot voor kort in Nederland was het 25 jaar en dat is dus nu per 1 januari 40 jaar geworden. Mm -hmm. En wij zeggen dus waarom zouden wij als Nederland een andere norm hanteren dan de rest van de wereld? Sterker nog, binnenkort wordt dit waarschijnlijk in Europese uh, wetgeving vastgelegd dat uh, die 30 jaarsgrens uh, geldt voor oldtimers in heel Europa. Overigens is dat niet op Nederland van toepassing, hè, niet op onze belastingwetgeving, want daar gaan wij zelf over. Maar het is duidelijk dat de hele wereld vindt... dat de grens voor leeftijd voor een oldtimer 30 jaar is. Alleen in Nederland hebben we daar 40 jaar van gemaakt nu. Dus u zegt ze moeten gecompenseerd worden eigenlijk? Nou, wij vinden, ja, wij gaan dus naar de rechter toe. Hè. Dus via onze website vrijstellingoltimer.nl roepen wij iedereen op om daar aan mee te doen aan die rechtszaak. En nu gaan wij de staat aanklagen om te zeggen... Deze, deze maatregel deugt niet. Want u moet goed beseffen, dit is de derde maatregel in vier jaar tijd... die dezelfde groep oldtimers treft... En ja, al die bezitters, en het gaan om meer dan 100.000 mensen... die hadden gedacht, nou, we hebben eindelijk rust. Nu weten we waar we aan toe zijn. En een paar maanden later wordt er deze beslissing genomen. Nou, dat is uh, krankzinnig. En uh, ja. wij hebben er vertrouwen in dat de rechter daar een streep door gaat zetten. We gaan het merken. Ik wens u, u succes met de actie. Wouter van Emden, dank. Ook een mooie artiesten van de Nederlandse bodem, Giovanka... met het nummer Lockdown. en er zit wel ritme in Giovanca. En het heet Lockdown. BV buitenland, Argentinië. Daar hebben ze net de langste hittegolf van 100 jaar achter de rug. Officieel 17 dagen. En dat zorgt niet alleen voor zwetende voorhoofden... maar ook voor gigantische problemen qua stroom en water. In Buenos Aires zit Peter Scheffer. Is het nog vol te houden daar, Peter? Ja, nu is het, uh, het weer wat koeler. Maar het was behoorlijk heet. Uh, de afgelopen 17 dagen temperatuur tussen de 35 en 40 graden geweest... en zelfs 47 graden in het noorden van Argentinië. En je kan je voorstellen dat het is nog best uit te houden... als je bijvoorbeeld airconditioning hebt. Maar ja, dat hebben een hele hoop Argentijnen bedacht. Dus er zijn miljoenen loeiende airconditionings... de afgelopen weken geweest. En ja, dat leidde onmiddellijk tot uh, grote problemen... met het stroom uh, en water. Uh, ja, dat, dat, dat, dat stroom- en wateruitval... dat was zelfs zo groot dat 800.000 mensen... dat is dus ja, zeg maar Amsterdam... 800.000 mensen in deze stad hadden geen stroom, sommige weken lang. Uh, uh, en geen stroom met water, want de waterpompen werken ook op elektriciteit. Ja, dat, is, dat levert allerlei dramatische situaties op, uh, kan je je voorstellen. Van uh, ouderen die eigenlijk niet meer hun appartement in kunnen... omdat ze op de vijfde verdieping wonen en de lift niet werkt. Of juist het huis niet uit kunnen. Uh, maar ook hele praktische problemen voor mensen met bijvoorbeeld... diabetes die insuline moeten spuiten. Die insuline moet je gekoeld bewaren in de koelkast. Ja, Als je dat natuurlijk niet kan... Uh, niet kan koelen, dan kan je je medicijn niet innemen. Dus dat leidt tot allerlei vreselijke uh, problemen. Kortom, problemen genoeg. Uh, en ik sprak een vader van twee kinderen... bijvoorbeeld die al drie weken geen stromend water had... en hij vertelt welke uitdagingen dat voor zijn gezin oplevert. Tengo chicos chiquititos que no se bañan hace días... y con este calor no tenemos agua. Ja, hij zegt dat ze zich niet hebben kunnen wassen. En de kinderen ook niet natuurlijk. En dat is vervelend. Maar die stroomuitval lijkt me ook vervelend, hè? Ja, die, die stroomuitval is... is, is en denk natuurlijk aan de koeling van airconditionings, maar ook gewoon de afgelopen week was het natuurlijk een, de, de feestdagen, die zijn ook heel belangrijk hier in de katholiek Argentinië, de kerstmis. Ja, veel mensen moesten dat in het donker vieren en ook bijvoorbeeld deze buurtgenoot. We Navidad, luz? luz, dan Zal ik het even vertalen, Felix? Anders, nou, uh, zie de kerst, ja. <laughs> ja. Dus, ja, anders moet ja, ja, Felix alles ja. doen. Ze vertelt volgens mij van de stroom gaat de hele tijd aan en uit. En nou ja, um, dan heb je dus geen fonkelende kerstbomen dus. Wel flikkerende. Ja. Mm. ja, flikkerende kerstbomen wel. Maar inderdaad niet fonkelend uh, zoals we het graag uh, zouden zien. Nou ja, mensen proberen natuurlijk te doen wat ze kunnen. Ik bedoel, er is ook veel waterpet, moet je natuurlijk bedenken. Veel kinderen die veranderen de kliko's in, in kleine openbare zwembaatjes uh, zeg maar, waar ze in spelen. Maar goed, het ...blijft natuurlijk een, een probleem en vooral natuurlijk ook ja, de schade die het bijvoorbeeld oplevert. Enig idee hoe groot de schade is dan? Ja, het, het, het Financieel Dagblad van Argentinië, Ambito, heeft dat becijferd. En het zou gaan om 30 miljoen euro per dag in de afgelopen 17 dagen. Ja, en dat komt ook wel als je bedenkt naar bijvoorbeeld ja, de ijssalon bij mij op de hoek. Uh, die man heeft al zijn uh, een ijs moeten weggooien, want dat kon niet meer worden gekoeld. Dus dat, dat was een hele hoop, heel hoop verpieterd ijs, zeg maar. Uh, maar ook de landbouw natuurlijk. Landbouw kan niet sproeien, want er is geen, uh, geen waterdruk. En de fabrieken kunnen niet draaien, dus de economie leidt gewoon elke dag uh, schade uh, daaronder. Nou ja, ze hebben er wat proberen aan te doen. Uh, de Argentijnse regering belde de buurlanden in paniek op, bijvoorbeeld het buurlandje Uruguay. Uh, en die hebben uh, stroom overgezet uh, naar het Argentijnse stroomnet. Nou ja, toen konden mensen in ieder geval wel weer aan het werk... Uh, en uh, konden ze ook weer een beetje airco's laten draaien. Buitengewoon ja, sympathiek ik... van het Uruguay. Ja. Ze komen ja, ze nog wel oh, tegen op het 2K. Hey, Peter, bedankt. <laughs> het gaat gelukkig weer wat beter daar, want het is niet meer zo warm. En ik dank ook onze gasten hier aan tafel. Uh, zij moeten plaatsmaken weer voor anderen. Marlijn Weerdenburg, succes. Dank je wel. En natuurlijk de man die overal geweest is op de wereld, Maart Cornelissen. Wanneer oh, nee, ging je nou ook weer weg? Eh, Februari, toch? Eh, maart. maart. Maart, april. Maart, april. Ijsboren. <laughs>